Heeren Sport en Competitie heeft zijn eigen podcast, dus de belangrijkste ook. volleybal heren eerste klasse I, regio West en heren tweede klasse E, regio Oost. We kunnen nog kampioen worden. Dit is seizoen 7, aflevering 4 van Koniek van de Kampioenschap. Uh, met Goede de <laughs> Ik ben Smith. een beetje roestig, sorry. Goedemorgen. Ook in 2026 vragen we aan Bauke Smit... Hoe je met hem als mens? Um, ook in 2026 uh, gaat het best goed met Bouke als mens. Hey. Hij is weer een beetje aan het werk uh, en praat over zichzelf in de derde persoon. Uh, dus dat is heel belangrijk. Um, en we gaan uh, binnenkort uh, een beetje carnaval vieren. En daar ben ik niet zo van. Carnaval, uh, carnaval sorry. Uh, als ik met jou praat, moet ik het zo zeggen en uh, ja, de, de, wij doen er niet zo aan maar hè, die, die kleine van ons die moet natuurlijk wel een pakje want we gaan wel even naar de, ja. de, de kindercarnaval mm -hmm. en de optocht even kijken in Heumen, in heumen. Ja, ja, met ja. alle andere Heumo's um, <laughs> en zij heeft een leeuwenpakje um, oh. en wij hebben zelf bedacht van nou dan doen wij wel gewoon een operatiejas aan of zo, en dan zijn wij de dierenarts van de Leeuwen of zo. Ja. Ja. Makes sense. Ik vond het heel logisch. Ja. Dus uh, daar heb ik wel zin ja. in. Ja. ja. Cool. Maar wat, wat houdt de kindercardavall op die uh, Volgens mij is dat gewoon bier drinken, maar dan op een plek waar ook kinderen zijn. Mm -hmm. <laughs> ja, en de kinderen hebben, hebben lol ja. en kunnen dingen kijken. Cool. En nou ja, Luca die, die kan nog niet vrij rondlopen, maar uh, uh, die uh, ja, vindt het denk ik wel leuk om kleurtjes te kijken. De vlaggetjes in de straat vond ze al heel bijzonder. Ja ja, ja, ja. Leuk man. Dus, en um, ja. nu we het toch over dieren hebben, hoe gaat het met jou? <laughs> nou, ik, ik wou het toch, toch nog eventjes met jou hebben over de pallet. <laughs> <Of misschien laughs> Dit wordt een recurring segment, ja. <laughs> ja. <laughs> Ze hebben nog steeds allemaal voor die billboards uh, hier in, in, het dorp, ja. stad, in het dorp hangen. En uh, ik denk, nou, ga toch eens even op, op de website ja. kijken. En ja je kan dus een reis naar... Koe zou winnen, um, En dan... Oh mijn god. Nou ja, ja. ja. En ze hebben dus een gedichtje op de website staan. Ah. Uh, ja, en ik ga het nu voorlezen. Nee, alsjeblieft. Ja, ja. Koening Arthur, Arthur gaat op vakantie. Op vakantie neemt Koening Arthur altijd wat doekoe mee. Voor pannenkoeken, ijsjes of saté. Een doekoe voor een rondje op de boot. Een doekoe voor de ansichtkaart die je bij oma pannenkoek koopt. Rijmt niet. Doekoe betaalt hij altijd gepast, maar hij houdt zijn hart vast. Koning Arthur weet niet hoeveel er in zijn nieuwe koffer past. Opeens drie zinnen die op elkaar gaan. Uh -huh. Hij wil zo snel mogelijk naar palmboomstranden en schelpen. Hoeveel Doekoe's passen er in zijn koffer? Kan jij Koning Arthur helpen? <tiëugd en lacht> <trenting> Jongens. Het, creatief ja. zijn is leuk, maar niet ja. dan gewoon goed. Ja. ja. Boel, ik heb de gedichten geschreven in een half uur. Die beter rijmen dan deze bullshit. Ik, ik, ik, ik durf te beweren dat jij in vijf minuten... een beter gedicht kan maken dan dit. Ja. Um, nu kunnen we ons hier nog heel lang bo boos over maken. Ik maar vind ik ook... Quote, is okay. het, het, maar, maar mag ik nog even? Ja? even ja? Is het... Want ik, ik spreek niet vloeiend straattaal... maar is het een doekoe... Nee, ook zoiets. Wat ook is zoiets, een ja. Het is toch gewoon geld Dus dan zeg je een Dokoers. geld. Ja. Ja. Dat is niet oké. Okay. Even cultural appropriation dagen later. Maar ja. ja. Maar goed. Ja, we kunnen hier nog heel lang bij stilstaan over hoe kut ja. het is. Maar we kunnen het ook hebben over de Valentijnsactie van de, oh, <laughs> van de pannekoe. Hm. Um, ik wou graag uh, met jou het... Uh, kudo-menu. Oh, doornemen. Ja. Uh, ze hebben starters. Heerlijk glaasje bubbels. Sp Sprankel. heel glaasje bubbels. Of een stokbroodje. Of allebei, weet ik niet. Vers stokbrood stokbroodje met rambelkaart. Nou, ja. prima. Daarna, na de starters, wat volgens mij het Engelse woord voor voorgerecht is. Uh, ja. Hebben we de entrées, Wat het Engelse, eigenlijk Franse woord Frans, voor ja. voorgerecht is. Ja. Ja. Uh, dat is uh, een pannenkoek en poffertjes. Een pannenkoek met één ingrediënt naar keuze... ...of een postje poffertjes van 20 stuks. Oh ja. Ik, ik ja. zie gelijk ook de, de prijs ernaast. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, ja, ja. ja, En dan, na de twee voorgerechten... Ja. ...sweet endings. Noem het dan happy ending. <laughs> dat, dat, ja. Ja, dat, dat, dat maar goed, al. ja. Maar goed, dus we hebben twee voorgerechten en een toetje... Het toetje is een diepe zucht koe -pido om te delen. Dus waarschijnlijk een iets grotere bak ja, ja. ijs. En hier betaal je de lieve som van 44,95 euro voor. Voor met z'n tweeën. Holy shit. Oké. Okay. Dus je krijgt een, een pannenkoek met één ingrediënt. Ja. dus dat is Een glaasje een, bubbels en een stokbroodje. Ja. Uh, en een, en een, waarschijnlijk een bak schepijs... Van drie bolletjes of zo. I guess, ja. 45 euro. Ja. Even afgezien van hoe ontiegelijk zaaddelend. <laughs> een diner bij het pannenkoekenhuis is. Ja, ja kijk, naar, als dat je ding is, dan mag dat. Als jij, als ja, jouw okay, hele graag, leven ja, draait ja. aan pannenkoeken, fucking doe het. Um, Ik ga niet pannenkoek shamen. Niet shamen. Okay, um, maar... Dan kan je wel beter doen dan dit. Maak er dan echt wat luxe van. 45 euro. Voor, voor, Oké, okay, een, pannen, een pannenkoek. Voor? Met de beste wil van de wereld. Investeer je daar niet meer dan 12 cent in of zo. Qua meel en, ja. en melk. Ja. en Weet ik veel wat. Ja. Dan één ingrediënt. Dus een plakje kaas. Ja, ja, ja. misschien is het ingrediënt gewoon een fucking Angus uh, steak. Nou, dat mag ik hopen. Um, Vers stopbrood met romige kruidenboter. Bakken ze dat zelf? Of komt dat gewoon van de Sligro? Want van de Sligro is het 1,50 euro of zo. Ja. Um, en een heerlijk glaasje bubbels. Er staat geen... Um, hoe heet dat? Uh, champagne. champagne. Er staat bubbels. Dus dat is fucking ja. Prosecco. A met, met geluk is het Prosecco. Ja, a 10 euro per, per kutfles. Ja. Um, nee. nee. Gewoon nee. Nee. Gewoon nee. nee. Ik uh, was al niet van plan om naar de pannenkoe te gaan. Maar nu nog minder. En dan zeker niet met Valentijnsdag. Ja, Haat. Oké. Oké. Verder gaat goed bij Maas, mensen. Je hebt uh, alleen een, een rare fixatie op de pannenkoe. <laughs> ja, nee, heb je wel eens. Ja, ook deze ja. mensen. Ja, ja. ja moet je maar niet naar Curaçao. En zo. Ja, uh. ach man, deze mensen. Ja, uh, en ze bedoelen ja. het volgens mij gewoon wel goed, maar... <lacht> maar God van de hoop, ja. Als ze het bewust doen om mij te irriteren, dan zou het helemaal oh, stoer. Maar jouw naam zou door hun verzonnen kunnen zijn. <lacht> Kurt. <lacht> Doe je Kurt? Nee, Koert. Nee, nee, nee, koe. Dus, um, ja. ja. Sorry dat dat me opviel. Het ja. spijt me gewoon. Echt een beetje. Ja, over sorry gesproken. Ja. Excuse Bak, de justificatie. Nee, nee. Als je pannenkoek maakt, dan, dan moet ja. je jezelf panikoert noemen. De pannenkoert. Oké, okay. okay. de panikoert. Misschien moet ik gewoon daarnaast de pannenkoert beginnen. <laughs> ja, en altijd 1 euro onder hun prijs gaan zitten. <laughs> ja. Doen? Ja. Ja, ja, mocht ik ook ontslagen worden bij de NTR, dan ga ik dat ja. doen. En dan gewoon zo'nzelfde zelfde soort opmaak, maar dan... Mijn hoofdgerecht is niet kut. En, en dan gewoon voldoende erin stoppen. Ja. En dan gewoon elke ochtend gewoon kijken hoe mijn menu eruit ziet. Gewoon, ik zou kopiëren, maar één euro Ja, ja. Nice. Ja. Oké, okay, ja. sorry. Uh, excuses en rectificaties. Ja. ja, ik noemde mijn eigen ontworpen inloopshirt een lager shirt. Ja. Gek genoeg, want dat is natuurlijk... Een alpaca-shirt? Ja. Volgens mij hebben zelfs de mensen die er echt verstand van hebben moeite om ze uit elkaar te houden als ze naast elkaar staan. Hoor. Maar goed, dat er zijn. Ja, ja jij bent de dierarts. Uh, ja, vol ja, volgens mij het, wel. Volgens mij is er niet zo heel veel verschil. Om, maar oh. maar ik, ben, ik ben op geen manier een expert, maar ik heb al wel eens gehoord van iemand die wel lama's behandelt. Ja. Maar is dan alpaca een lama? Of nee, zijn het... het zijn wel verschillende ja. diersoorten. Of tenminste, volgens mij ja. is het nagenoeg hetzelfde, maar wel iets verschillend. Ja. Maar ja. ik heb cool. nogmaals, check Wikipedia, want ik, dit is niet gebaseerd <laughs> op feitelijke informatie. Nee. Boukens meningen zijn niet de meningen van Kroniek uh, van een Kampioenschap. <laughs> <laughs> als je een spreekment houdt over Alpaka's, moet je niet Kroniek van een Kampioenschap als bron. Nee, hanteren. dat doe je dan Wikipedia <laughs> of ChatGPT. tegenwoordig. Precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, ik melde dat uh, ik nog een appeltje te schillen had met Woer. Ja? Geen idee waarom, want we hebben tussen aanhalingstekens gewoon van gewonnen. Maar dan kan je toch nog steeds van een appeltje met ze te schillen hebben? Dat, dat is zo, ja, dat is zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Waar komt die uitdrukking vandaan eigenlijk? Uh, hmm. Ik kan het nu opzoeken op etymologie. Maar dat kunnen we ook niet doen. <laughs> <Ik zal> doen. <laughs> nee, ja, doe maar, ik ben wel appeltje. benieuwd. schillen. Etiologie. Waarschijnlijk is de negatieve betekenis van een appeltje met iemand te schillen hebben ontstaan als sarcasme. Vergelijkbaar is de uitdrukking nog een eindje met iemand te pellen hebben en een nootje met iemand te kraken hebben. Ook deze uitdrukkingen betekenen iemand iets te verwijten hebben. Iemand eens flink de waarheid willen zeggen. Letterlijk gaat het bij deze uitdrukkingen om gezellig samen iets te eten. Dit werd echter sarcastisch opgevat. Er is juist geen sprake van gezellig samen zijn, maar verwijten en ruzie. Oh, ruzi. schor, -um. schor Oké. Okay. Ja? ja, prima. Dus het was gewoon sarcasme, ja. maar dan uh, weet ik veel de 18e ja. eeuw of zo. Precies. Het uh, was een stuk minder uh, interessant oh ja. dan, dan ik had gedacht. <laughs> Jammer. <laughs> ja. En dan? Uh, ja. Ik lees uh, excuses van Anique. Oké. Okay. die haar maar, ja. ja, nou ja, dat is meer een vraag. Oh, want, oh uh... je vraagt om excuses van Anique. Ah, ja. okay. Ja, die, die is in Lapland allemaal mooie foto's aan het maken en jaloers maken maken. Precies, aan dus, en zo, ja. Dus ja. Verschrikkelijk. Ja. ja. Ja. Ja, het is een vergeven, maar ze heeft daar social media managerschap een beetje. Social media managerschap. Ja. So. Social media. Een beetje verzaakt. Er zijn geen, knip, geen uh, leuke clipjes gemaakt. van de afloop aflovering. Ja. Anyway, ik, de, ik neem aan dat Annieke deze, deze aflevering weer gewoon netjes in stukjes gaat knippen. En op uh, de Insta gaat posten. Of niet? Toch en <laughs> ik. Of niet. En dan <laughs> zal ze daar vast een hele goede reden voor hebben. Ja, precies. Ja. precies. We zijn blij met jou, Niek. Liefde. Ja hoor. Ja. Louter Loute liefde. liefde. Uh, heb jij nog ingekomen om, om naar het volgende puntje te springen, uh, ADD? Um, ingekomen stuk? <laughs> ik heb geen ingekomen stuk. Uh, ik ook niet. Nou. Nee. Dan... Mooi. Het scheelt weer. Uh, dan... Komen we bij de, ja. Gespiel de, de train. Um, Ja, dan gaan we de wedstrijd even door. Want uh, ja, er zijn ja, er weer een paar uh, geweest. Ja, we gaan uh, pikken de top waar we gebleven waren. Dat was na ja. Oud en Nieuw. En dat begon met voor ons op 10 januari moesten wij uit naar Woerden. Mm -hmm. En ik heb de hele week uh, moeite gedaan met invallers. Allemaal en, appeltjes uh, verzameld oe, en zo. En, ja, ja. ja. <laughs> um, want, uh, nou ja, we hadden wat... Personele problemen, maar nou, ik had het wel maar helemaal rond. En toen ging het sneeuwen en toen besloot de gemeente Woerden om alles af te lasten. Alles af te gelasten. Af te gelasten. Dus, die wedstrijd ging ja. niet door. Um, nou ja, wij gingen toen door op uh, 15 januari. Er lag bij ons uh, werkelijk geen sneeuw meer uh, of wat dan ook. Wegen we. Ik zit te denken, vijftien januari was toch echt wel klaar. Ja, wegen waren ook helemaal prima te begaan, alleen ja, er was misschien wat vorst in de nacht verspeld. En die wedstrijden van ons zijn altijd bijna midden in de nacht. Uh, zeker als je terug moet. Dus um, DVOL zei ook uh, hashtag de tyfus, Ik uh, we komen niet. Dus. Was, het, was het code geel? Of code... Ja, ja geel voor je uh, weet ik veel een van de kleurtjes. Oh, ja. Dan mag je. Ja, wel. je het was straffeloos, gewoon straffeloos ja. afmelden. Ja, alleen ik denk dat ze misschien net even mensen tekort kwamen en gewoon. We ja. zijn net iets degelijker geworden. En we hadden al best goed gespeeld tegen hen. Dus misschien dat ze zoiets hadden van. Nou, we proberen het even op een ander moment als we iedereen hebben. Ja, want we kunnen precies. nu toch straffeloos afmelden. Maar dat, dat ben ik. Ja. Ja, want wij speelden die dag wel? Ja. Ook op 5 januari. Ja. We speelden thuis tegen VVU. Uh, ja, een lastig begin. Want um, Menno was niet. Alex was niet. Pieter was niet. Dus uh, op papier was Bouchard de enige Paase loper. Heren uh, 2 die speelde tegelijkertijd. Dus we hadden Stijn uit Heren 4. Mm. Uh, als invaller. Oké. Okay. Bouchard was vergeten dat we een wedstrijd hadden. Nee. <laughs> dus die hebben we thuis het warm Even geapp van hey dude, waar ben je? Uh, hij kwam... Vlak voor de eerste set binnenstormen. Dus ik kon hem nog uh, uh, aanmelden bij Peter. Die was uh, Peter Melis was uh, scheids. Peter Pelis? Nee. Nice. Uh, maar goed. Peter Pelis yeah. was uh, nice. de scheids. Maar goed. Hij was dus echt, echt letterlijk één minuut voor de set. set hij yeah. binnen. Dus uh, ik begon als paaseloper. Leuk. Dus voor het eerst sinds... Uh, kon je ja. nog? Pasen? Jawel. Jawel. Okay. Ja. Ik heb het uh, laatst nog wel bij Weeren uh, gedaan natuurlijk. Ja. Yeah. Maar ja. Ja, maar goed, door al die chaos, Floris is het vrij ruim. 25, 13. Uh, Daarna werden we wel beter, maar het ging net niet goed genoeg om zeg maar, de sets te mm -hmm. pakken. Overigens, uh, Stijn, in yeah. 4 Prima in vallen. Ja, het is altijd fijn dat we weten dat het uh, een is. Dat is altijd fijn, hè? Als je dan ja. gewoon iemand ontdekt van, oké, okay, jij, jij werkt gewoon binnen dit team. Ja, ja. ja. ja. Ook gewoon uh, niet te verlegen, weet je wel. Gewoon alsof die uh, al uh, jaren meedet. Ja. weet je wel, gewoon wel uh, eens mond trekken. Echt prima. Ja, echt, uh, en gewoon ook gewoon lekker ballen het Goed. Laatste set uh, stopte Ronald ermee, ons Libro. Ja. Die had last van zijn romp, zei hij. Van zijn rug en van zijn buikspieren. Mm. Dus um, toen moesten de um, middens blijven staan. Dus toen besloten we maar om de dia dan in de paas te zetten en de middens eruit te schuiven. Ja, Midden moet je niet laten paasen. Nee, dat nee, snap ik. Nee, nee. Uh, gek genoeg wonnen we die set wel. die vierde set ik denk dat het, uh, dat het een beetje te laat was voor VVU, want uh, ze waren echt ongeveer. Yeah. En uh, nou, die konden wij dus uh, vrij makkelijk winnen in de laatste set. Okay. En uh, ja, dus een, uh, wel een uh, setje gepakt. dus 1 3 25 uh, 1-3, 25 21 25 5-21-19, dan de laatste set, winnen we 25-17. Zo, so, dat is ook niet te weinig meer gewonnen, ja. Nee, nou, ja. misschien hadden we zoiets van, nou, we zijn wel een soort van klaar, dat we een puntje mogen ze hebben. Ja, zo leek het ja. een beetje inderdaad, ja. Oké, okay. um, ja, dan gaan we 22 januari uh, door met uh, Xantos in de Fokasa-hal. Um, dat is een wedstrijd die verplaatst was uh, vanwege dat een van de tegenstanders een hartaanval kreeg. Oh ja. Uh, <laughs> dus ja, mm, en... Nou ja, dat blijkt toch wel een zegen te zijn geweest voor ons. Uh, uh, ja, we <laughs> hadden gewoon een, vol, een redelijk vol team staan. Uh, die keer dan. Uh, ja. <laughs> en ja, nu konden we ze gewoon redelijk goed aan. Uh, waar we de, de keer ja. daarvoor vrij kansloos aan het verliezen waren. Uh, hè, de eerste set was 8-25. Tweede set was 14-25. Ja. <laughs> En nou ja, de derde set zijn we volgens mij met uh, een achterstand begonnen. Uh, volgens mij was het 8, 5 of zo. Oké, okay, ja. Ja, volgens, uh, Zij stonden voor en we hebben er uh, 25, 22 van weten te maken. Want um, oh, je moest echt ja, verder... Ja, waar je moest exact waar verder je, ja. waar je gebleven was. En dat was ja. wel um, ja, dat was bijzonder, want je, je staat dan ook erin van... Oh ja... Um, Ja, wie zetten we dan neer als, als team? En, en ja, niemand ja. kan er echt volledig in komen. Want je hebt maar. Ja... Met de beste wil van de wereld uh, uh, uh, twee sets. Want je hebt hè, uh, als je als je dus ja. vindt. Maar goed, uh, dat ging dus best wel goed. Um, en daar hebben we dus uh, nog twee sets uitgepakt, en toen nog een derde set ja. ook meegepakt. Um, en het hielp dus ja. ook dat zij een van hun sterkste middenaanvallers <laughs> kwijt waren. Want Ze hadden zo'n team waar ze uh, op eigenlijk twee goede aanvallers draaien. En de rest is heel goed qua mm -hmm. gewoon oh, ja. ballen omhoog vrommelen. En, maar als die ballen gewoon hard er overheen moeten, dan gaat hij naar een van die twee. Ja, ja. ja en ja. als je er dan één mist, eh, ja, dan, dan mis je wel een hoop. Ja. Ja. Ja. Dus die misten wat slagkracht. Um, ...en hoewel ik hem uh, beterschap wens... Uh, ...vond ik het heel fijn dat hij er niet was. <grijg> <Ja>. <grijg> hij was er trouwens wel... ...maar hij was niet aan het spelen. Nee, niet aan het, spelen ja. het ging uh, wel goed met hem overigens. Dus dat is wel uh, fijn oh, gelukkig, ja. Sportieve gasten ik ook veten, Ja. Die uh, vonden niet leuk dat ze verloren... ...maar ze konden het wel goed hebben. Nou oh ja, ja, ja, ja. Voor hun is natuurlijk ook een raar. Ja, restrijd. nogal. Ja, ja nice. Uh, gaan we naar 24 januari speelden wij... Weer tegen VVU maar deze keer uit. Ja. Op zaterdag... Helemaal aan het einde van de middag... kwart ja, voor zes. De Dat is echt... Wie verzint het de tijdstip? Ja. Wanneer, wanneer moet je eten? Eet je ervoor? Eet je erna? Ja. Nee? Ja? Misschien? Ja. Ja. Nee. Ja. Ik heb dus... Uh, ik was met, met de trein. Dus ik heb in de trein... een half uur of vier... een beetje een boterham zitten wegwerken. Van, nou ja... Dan gaan we daarna wel aan de bitten genieten. Ja? Zoiets. <laughs> ja, ja. Je nee. moet ook niet te zwaar ja. eten... want dan heb je er weer last van. Nee. En, ja. Ja. Alleen je moet ook niet te weinig zitten, nee, ja. want anders heb je er weer last van. En ja, Precies ah, dat. Bijzonder. Ja. nou, ja. Uh, ja, dus uh, we hadden in ieder geval een betere bezetting dan thuis. Dat vonden ook bij een anders. Pieter en Menna waren ja. terug uh, en dat merkten ook direct. We speelden eigenlijk veel meer uh, geconcentreerd. En we konden hun, uh, vooral, hen vooral goed onder druk zetten met onze service. Mm. Uh, we serveerden eigenlijk alles tussen één paas lopen, nummer op, <laughs> en hun libero. Uh, en dat was eigenlijk altijd de ketsig of in een matige paard. En, en wie was dat dan, de nummer 12 van de Libro die het, die het verneukte? Of die het verpestte? Ja, nou, ja zeg maar, als je als je een beetje tussen hen in zat, dan, uh, dan, dan was de communicatie dusdanig dat het altijd misging. Okay. En een Libro was niet spectaculair, ja. nee, maar die nummer 12 was weg, veruit de beste paas. Okay. Of de slechtste okay. paas. Sorry. Ja. Ja. Nice. Uh, is ze pakken is het vrij makkelijk? 2519 tweede set hebben we ruim voor voorgestaan, maar door een hele lange service reeks van een spelverdeler uh, verloren we hem toch. En in de derde set gebeurde het juist andersom. Oké. Okay. Stonden we de hele tijd best wel achter, want toen trokken hem uh, toch naar ons, uh, naar ons toe. En blijkbaar heeft VVU een beetje issue met de vierde set speler Want die pakten wij dus weer heel gemakkelijk. En toen heb ik even gekeken, want alle vierde sets die uh, VVU dit seizoen gespeeld ja. heeft, hebben ze er maar eentje Oké. Okay. En uh, dat was de 2-2 tegen ja. Dovo. En die vijfde set die verloren ze vervolgens. Oké. Okay. Dus, uh, dus nou ja, deze mensen hebben geen nee. conditie. Denk ja, niet. ik denk dat dat het is. Of, of mentaal. Ja, uh, ik, ja, ik weet het niet. Nou ja, goed, drieën 1 gewonnen dus. Uh, en uh, met die drieën 1 verliespartij uh, zijn we dus niks opgeschoten. En toen speelde jij op 29 januari uit bij Volumme. Zo te zien, ja is even kijken. Ja, wij hadden uh, maar uh, zes man, die wedstrijd. Um, dus uh, ja, van de negen. <laughs> uh, dus we, we hebben al niet zoveel en toen waren er ook nog eens drie niet aanwezig. Uh, Wat op uh, de buiten, hadden we Kas en uh, Youssef, die normaal onze libero is. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat hij een beetje een tennis elleboog heeft. Oh ja. Um, en dat hij dan soms daar last van heeft en dan ...niet wil slaan. Mm -hmm. uh, we hadden mij en Luke, ...dus de, de lange kerel... ...op midden. En wij hadden Han als spelverdeler... ...en Jaco als Dia. Nou, Han en Jaco zijn al... ...bij uh, fit, maar wel een jaartje ouder. Mm -hmm. um, dus dat is op zich... ...niet ideaal. Um, maar we hebben er echt nog wel... ...wat, uh, wat van gemaakt... Uh, vind, ik, uh, oh, ja. ...vind ik zelf. ja was echt wel. We speelden best wel goed. Um, ja, op het eind begon een beetje de vermoeidheid. Uh, um, ja, me dunkt. In te slaan. Ja. ja. Um, he, uh, Luke was, uh, was echt super scherp ook uh, op, op midden en die, ja, die wordt steeds beter. Um, Kas als nieuwe eigenlijk volleybalspeler deed het ook echt fantastisch uh, uh, qua volhoud. Goed. Um, Youssef knalde ze goed eroverheen en ja. We hebben, nou ja, 25-14, 25-20 en toen hebben we een setje verloren met 22-25 en toen hebben we weer gewonnen met 25-20. Ja. Dus ja, het, het ging best wel lekker. Ja. Het was niet een heel goed team, we moesten zelf wel een beetje de wedstrijd maken, maar ja, uh, ja top eigenlijk met zes man. Ja, maar kon je dan geen invallersfix ergens? Dat, doe je niet, uh, dat, dat is lastig. Wij hebben beheren zeven. Alleen, ja, dat, die, die moet je nog uitleggen waar het net zit in, oh, ja. een, in een veld ongeveer. <laughs> uh, hè, er zijn wel een aantal die, die oké okay meekomen, maar ja. de meeste niet. Ik heb wel eens geprobeerd hoor. En vanaf hoger, ja die communicatie tussen die teams, die is gewoon nog niet zo best mm -hmm. uh, binnen de vereniging. En die spelen ook wel echt hoger hoor, volgens mij. Die oh, zitten ja. al, alweer in de eerste klasse. Ja. Volgens mij mag je ze dan niet lenen. Nee, tenzij ze in het begin van het seizoen bij jullie ingeschreven ja. stonden. Uh, bah, maar ja, dat uh, Exact. Ja. Um, ja, en we hebben wel jeugdspelers, alleen daar kennen we dan niemand. Nee, ja, dat misschien wel. Ja, misschien moet je daar ja. dan, hè, een even. Ja, daar moet ik nog eens induiken. Ja, ja ik heb ook al gezegd. Uh, van ja, we moeten ook gaan werken aan onze banden met Heren 7. Dat we gewoon iemand daarvan kunnen vragen. Ja. Dus uh, daar zijn we ook mee bezig. Ja. Um, maar we hebben het wel gedaan. Ja, dus, Ja. En op dezelfde dag speelde jij ook een wedstrijd. Ja. Tosco uh, ja. uit, 29 en Tosco, uh, ja. dat is Stolwijk. <coughs> ja. Dat is fucking 55 minuten rijden van mijn huis. Jezus. Dat is, uh, nou, woon ik natuurlijk niet in Utrecht... en ik speel wel in de regio Utrecht, dus... Uh, ja. Dat, ja, is, dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Maar Stolwijk, dat is echt... de middle of fucking nowhere. Ik denk dat het echt... zeg maar, in, in, nou, in de Randstad... Uh, ja? Het dorp is wat het verst van een snelweg af ligt. Oké, okay. denk, ja? Ja, ja? denk ik. Oh, is het, is het in de buurt van, uh, van Gouda? Ja, je daar. Ja. Daaronder, ja. Ja, daar heb je, heb je zo'n vierkant waar geen enkele snelweg is. Ja. En precies in het midden ligt um, uh, waar je goudsmedeleert leert. Uh, hoe heet het daar nou? Ja. Uh, um, Oude Watermondvoort. Nee. Aastrecht. Schoonhoven. Schoonhoven ja. En ja. mijn zusje die zat daar op de opleiding. Ja. En als je dan, of met het openbaar vervoer of met de auto daar naartoe ging, dan moest je door alle dorpjes die er maar waren. Want die er was één. Oh, man. Ja. Dat, het is best leuk om erin te zitten als je geen haast. Ja, ik had ooit uh, was op mijn verjaardag, ik studeerde nog, mijn ja. verjaardag uh, vierde ik bij mijn ouders thuis in Fijnaad. Mm -hmm. uh, en we had nog overdag college. Dus toen, ja. uh, en toen was het sneeuwde echt tering hard was het echt ja. code, code oranje. En toen moest ik dus nog op een of andere manier in Brabant zien te komen. En nou, ja. uh, de, de treinen reden niet. Uh, de interliner, de snelbus naar Breda, die reden niet. Dus op een gegeven moment ja. zie ik een bus met Rotterdam, Kapelsebrug. Ik denk, geen idee waar Kapelsebrug precies is. Maar Rotterdam is in ieder geval in de richting. De goede richting. Ja, laat ja. die maar nemen. En, en die ging inderdaad dus helemaal uh, ja. al die, die pruts op je af. Ja, al die lekker ja. ja Uiteindelijk ik het, heb ik het nog wel gehaald, toch? Dus ik uh, echt uh, met mijn studenten-OV gewoon... <laughs> net lang blijven bewegen tot je weer dichter de buurt was. Was wel grappig. Ja, je, komt er, je kan er vaak wel komen. Het kost je alleen acht uur extra ja. of zo. Ja. ja. ja. Uh, maar goed, ik moest dus ja. met de auto, dat scheelt allemaal. Maar 55 minuten ja. auto rijden. Half tien spelen daar ook. Hè? Verschrikkelijk. Dat is kut. Uh, nou, Dosco is koplopen. Yeah. Uh, Erwin was niet in verband met wereldreis door Zuid-Amerika. Hij had een bruiloft en die heeft hem wat, wat weken aan vastgeplakt. Uh, Daniel was er ook niet. Dus we hadden Chumpy weer eens mee gevraagd. Ja, leuk. Leuk. Ja, uh, links midden, altijd fijn. Yeah. Uh, Alex heeft last van zijn knie, dus die coachte, want onze coaches waren niet. Oké. Okay. Uh, ja, we hebben echt goed gespeeld. Twee sets hebben we ook nog best wel ruim voorgestaan, maar dit team, ja, liet duidelijk zien waarom ze bovenaan staan. Ze zijn gewoon wel echt het beste team van de, van de competitie. Ja. ja, we hebben gemiddeld wel 20 punten gezet per Sorry, gemiddeld wel twintig punten per set gepakt, maar dus geen Uh, Echt echte punten gepakt. Ja, Geen zetjes. Uh, Vier eraf en toen nog helemaal terug. naar huis, is via Haastrecht, Oudewater, Water, voort, hij Gelukkig was er nog een pomp in Oudewater, want mijn benzinetank was ook aardig leeg. <laughs> ja, maar dat ze daar nog kunnen komen met een tankwagen. Maar goed. Uh, nou, ja. Ja. Yeah. Uh, ja, dus nul punten, wel, wel lekker gespeeld. Ja, maar dat is altijd lekker. Of tenminste, het is, je kan er best afgaan, maar als je maar lekker gespeeld hebt, dan, ja. ja. Ja, kijk, kijk de, de, de krachtenverhouding was meer een 3-1 dan een 4-0. Ja. Maar, ja, ja, maar dat moet je wel harder. maken. Ja. Ja, ja. ja, en vervolgens... Uh, wij hebben 5 februari nog een wedstrijd gespeeld tegen ah, ja. de... Ja, volgens mij, als je technisch gaat kijken, staan ze de eerste. Maar de, de tweede nu in de competitie. Ja, gewoon een heel degelijk team. Het, het, het, er schiet niks echt uit qua... qua Oeh, die slaat echt... Hè, de gaten in het veld. Uh, de weekenders. Ja, de weekenders. Ja, ja. Sorry. Ja. Maar gewoon wel heel degelijk hebben veel. Mm -hmm. uh, um, uh, we hadden best een, uh, een goede hoeveelheid uh, mensen. Hè. Volgens mij was uh, iedereen er. Ja. Ik ook, terwijl ik best wel uh, een beetje ziek was. Ja. <laughs> uh, dus, um, we zouden eigenlijk vorige week opnemen, maar Bouke kon niet praten. <laughs> Ik had last van mijn keel en was aan het hoesten. Ja. en was allemaal niet, uh, niet goed te doen. Um, niet echt fijn om mee te podcasten. Nee, nee, het schijnt dat je dan moet praten. <laughs> ja, dus uh, we hebben echt, echt ons kranen geweerd. We hebben in set 2 uh, hebben we zelfs 23 23 gestaan. E Alleen toen heeft iemand, uh, en ik noem geen namen, een fout service gedaan op onze servicebeurt. E uh, en dat was wel even zuur, want... Dat, dat was wel een heel makkelijk punt om weg te geven. En vervolgens hebben ja. we hem ook verloren. Want ja daar maakten mm. zij dan gewoon goed gebruik van. Uh, hadden ook twee hele goede middens. Uh, die, of nou één hele goede en één. Nou ja, best oké. Okay. Um, ja. En de hele goede stond natuurlijk tegenover mij. Goldverder dan. Um, maar die zoeg, sloeg zulke hoeken dat ik gewoon mijn blok daar ook niet echt voor kon krijgen ah, yes, van die yes. mensen die dan gewoon binnen de drie die hoek maken, weet je wel ja, ja, ja, ja. Mm. dus, maar die werd op een gegeven moment moe <laughs> en toen had ik hem wel uh, en dat begon zeg maar de laatste twee sets uh, uh, te spelen, ah, toen nee, begon nee. ik hem ook meer te lezen nou ja, dus, en dat vond ik wel fijn en toen begon het ook in de rest van het team wat beter te lopen um, en ja, we hebben heel terecht het laatste setje gewoon gepakt Uh, nice. Maar we hadden denk ik, 2-3 twee, twee, had, uh, had er makkelijk ingezeten denk ik. Dus, ja, maar ja, goed, oh ja. gewoon net wat kleine handigheidjes. Uh, en ze hebben ook gewoon hele goede punten gemaakt hoor, uh, de, de weekenders. Um, ja. Maar ik ja, zat meer in. Maar één puntje, ik, ik ging hey, er naartoe uh, met het idee van we gaan nul puntjes halen. Dus wel, één puntje is goed. Nou top, dan gaan we straks uh, horen wat dat allemaal uh, voor effect heeft op de stand. Ja. Maar eerst... Ja, het uh, sponsmomentje. Het wat, sponsmomentje. Uh, wat heb jij, Bouke? Ik heb um, uh, rum uit Curaçao mee, oh. meegenomen. Want, hè, waarom niet? Het heet ja. uh, Romringcon. En ja. het is uh, ja, de, uh, zo zoet water. Uh, best wel lekker. Het was blijkbaar de lokale trots. Uh, stoor een vriendin van mij meegenomen voor, uh, voor mij. Um, ja. oh, en uh, nou ja. Het is hartstikke lekker. Ja, lekker. Dus um, ja, het maakt geen interessant geluid. Dus oh. ja, ik kan het wel uh, proberen. Wacht, ik ga... het maar geen interessant geluid. Klok hartstikke goed. Oké, okay, mooi. Ja. Ik dacht dat geen interessant geluid ging maken. Ja. Het is gewoon, ja, het is een mooi donkere rum. Lekker uh, sterk, maar ook uh, lekker zoet. Ja. Dus, ja. En jij bent wel van de rum, hè? Oh. Kan ik wel waarderen, ja. Zeker. Het zit bij mij niet zo in mijn, uh, in mijn, in mijn palet, maar... Uh, uh, ja, het, ja het is, ik ben een zoetbek en oh ja. het is gewoon zoet water. hè? <laughs> het, uh, ja. Zoete alcohol, ja. Ja. Maar het is wel zwaar genoeg om uh, ja, een beetje uh, ja, nog stoer drankje te zijn en niet een uh, wijverdrankje. Okay, het heeft wel karakter, ja. Ik heb uh, een klassiekertje wel in de uh, speciaal bierschap van de supermarkt. De mannenliefde van de brouwerij Oedipus. En uh, een saison. Lekker. Over lekker gesproken, ik ga eens even laten horen hoe die klinkt. Dat klopt goed. Dat klinkt heel lekker. Weet je wat de truc is? Nou, uh, het glas verkeerd om vasthouden. Dus je houdt hem. <laughs> dit, dit, dit is niet zoals ik het niet denk. Zeg maar een gat aan de onderkant. <laughs> ik zie nu een hele natte computer. Maar ja, nee, nee. nee. Okay. Uh, normaal gesproken, ja, deze ligt het maar eens uit in alleen audio. Uh, hou je een glas? Ja, vast. je schenkt, in het verlengde van het glas. Normaal. Ja, en maar dat Nu je doe je, je dat niet? andersom, zodat het zo hard mogelijk op, of niet ja precies dat ja, ja. Okay. Dus, uh, ja, ik uh, hou hem uh, het glas in mijn linkerhand met de linkerkant uh, naar links uh, <laughs> de bovenkant naar links uh -huh. en met mijn rechterhand schenk ik er dus uh, zo bovenop uh. uh, doe het thuis even na met je handen je pakt met ja. die linkerhand het glas die kantel je naar links met je rechterhand schenk je het erin doe dit niet als je deze podcast in de auto luistert ja ofwel dan vind ik het heel knap <laughs> of je bent de passagier. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> Dat kan ook. Uh, cheers. Man. Ja, proost. Op betere tijden. Altijd op betere tijden. Ja, lekker zacht is die. Een heel fijn biertje altijd. Ja. Goed. Uh, zo. Goed spul. Ja. Waar zijn we dan uitgekomen? Bij uh, de randzaak van de show. De randzaak. En Ik wou het deze keer met jou hebben over materiaal. Ja. Uh, je merkt dat ja, de randzaak een beetje op zijn. <laughs> nee, nee, maar dit is toch best wel een belangrijke randzaak. Ja. Ja. Wat, wat uh, voor uh, ophangsysteem hebben jullie? Um, <laughs> ik, ik weet niet of dat een naam heeft, maar we hebben gewoon nee, ja. zo'n taartje wat door zo'n ding loopt. Ja, uh, ja. Zo'n blauw kastje waar dan zo'n touwtje doorheen hangt. Nee, we hebben zo'n zo'n langer, uh, de, de, het is, uh, <laughs> uh, ja, hoe zeg je dat? Het is een meter hoog, het touwtje loopt er doorheen en je kan gewoon iets lager trekken. Ja, ja, uh, precies, uh, ja. ja. Ja, ja, ja, maar die, bij ons is die niet blauw dan. Oh, ja. okay. En ik mee. vind dan oh, ja. ook geen kastje, want een kastje is niet lang. Nou, nee, misschien ook wel. Nou nee, oh, ja. Ja. Ja. Oh, ja, dat hebben we ook, ja. ja. Alleen de bovenkant is altijd maar afwachten hoe je die moet bevestigen. Uh, ja, bij ons hebben we van die, uh, van die karabijnhaakjes. Dat hebben ze ja, allemaal. Ja. Sommigen wel, sommigen niet. Ja, ja er is ook geen duidelijke afspraak. Laat je ze aan het net zitten of laat je ze aan de paal zitten. Dus ja. het is altijd even zoeken. Zit die aan de paal of zit die aan het net? Maar is, is het materiaal, is dat van jullie? Uh, ja. Is Dat van de vereniging, ja. S sterker nog, de hal is van de vereniging. Natuurlijk, oh, ja, ja, Ja, dat helpt wel. <laughs> ja, dat helpt. Onze hal is natuurlijk van de, de gemeente. gemeente. Ja. En daar zitten ook middelbare schoolgillen uh, mm. in. Mm. Dus het gaat nog alles uh, naar de gatven. Mm. Dat blijkt vooral ook in de, die knopen, in die spantouwtje aan de onderkant. Je mm. moet gewoon weet je wel Ja, nou, gek genoeg hebben wij ja? dus die ook, omdat sommige oh. mensen niet snappen hoe die span dingen werken. Ja, je moet hem gewoon onder het haakje in doen en dan gewoon ja. klemmen en dan klemmen. zelf. Ja. ja, nou dat. Ja, wat? wat, hoezo begrijpen mensen dat niet? ik, ik weet het niet. Soms is het volgens mij ook omdat het, uh, omdat het touwtjesstuk is. Dat ze zoiets hebben van we gooien er maar een knoop in. Dan kan je er tenminste nog iets mee. Ja. Maar, maar als gewoon een heel lang touwtje is. Dan... Mensen die knoopjes in touwtjes leggen. Zijn waarschijnlijk ook mensen die met Valentijnsdag naar de <laughs> pannenkoe gaan. Ja. <laughs> uh, of, of dat wens je, wens je ze toe. <laughs> dat, uh, ja, dat is niet best. Nee. Um... <laughs> Ik stop Van die mensen dat je, dat je hoopt dat een thee altijd net onder drinktemperatuur is. Ja. Gewoon <laughs> net altijd kut. Maar dat je er wel vanuit gaat dat die warm is. Ja. Ja. Uh, ja? Dat. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, ik denk, uh, hè, en ik zag hem net ook in de show notes staan. Uh, <laughs> net als bij iedereen, die fucking antennes. Die, die, ja. Ook bij ons zijn die echt kut. Ja, en elke, bij ons ook. Ook als ze nieuwe kopen, binnen twee weken zijn ze weer kut. Hoezo verslijt die dingen zo snel? Omdat voor, ik, mijn theorie, die ik echt precies twee seconden geleden gevormd heb... Mm -hmm, ja. Is dat ze gewoon best wel lang zijn. Dus je hebt best wel een, een hefboom die werkt ja. op, op het ophangsysteem. Um, en dat maakt, ja. als daar gewoon heel hard een bal tegenop komt... Dan heb je ja, best wel veel krachten die op een soort plastic kokertje waar het in zit, komt... Wat ja maar het verniet ja. dan bij de, bij de bovenkant van het net ja dus het valt wel mee dan toch nou ja het is nog steeds een halve meter boven het, ja I don't know ja ja, het, het, ja. Ik, ik weet het ook niet nee en het is ja klittenband maar ja goed ja. je haalt hem één keer per week of twee keer per week haal hem los haal los ja en op een gegeven moment slijt dat klittenband ook en dan laat ja. het die elke keer dat er iets in het net komt laat het laat die antenne eraf dus echt ja. niet oké okay. En dan heb je, iemand heeft iemand die uh, van die sporttape heeft probeert te... Ja, ja ducttape, sporttape. Ja. Ja. Um, hangen jullie ook, want dat doen wij, om, uh, om de netten te sparen... Hangen jullie ook de netten verkeerd om op? Dus aan de, aan de onderkant? Onderste zeg maar? In het schap, bedoel je? Ja, als wij, in de als wij hem ondervang. ophangen, dan wordt er ons verzocht dat we hem op zijn kop ophangen... om de netten oh. zo goed mogelijk te houden. nou waarom? Dat Weet ik niet, maar uh, ik, ik denk dat het, hè, uh, als die, die bovenkant is natuurlijk breder. Dus misschien dat als je die dan op die haken hangt, dat het eerder verfrommeld en kut wordt of zo. Doorhangt of zo, ja. Yeah. Uh, of uh, omdat die tijdens het spannen altijd overeind hangt, uh, dat het dan beter is om de balans uh, ook even onder, onderaan te hangen. I don't know. Ja. Yeah. Ik, ik huh. weet het niet. Maar ja. ik Heb ik nooit over nagedacht? Ja. Dat, uh, nee, Dat. doen ja. we dus niet. Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Oeh, ja, ja. Ik, ik, ja. ja ik, sorry, ik lees de shownote. Ja. Sorry. Ja, je leest ja. gewoon de, ja, de um, het draaiboek. Ja. ja. het draaiboek. Um, Welke zaal is het kutste ja. materiaal dat ik opgeschreven? Ik. Wel, we hadden op een gegeven moment, uh, maar ik weet niet of dat met jou was, uh, maar we hadden zo'n uh, zaal die kreeg altijd dispensatie. En, ja. en die was echt drie meter hoog of zo. Ja. En dat Is het werkhoven? Ja, volgens mij was het, het werkhoven, ja. En, en daar won het thuisteam altijd, omdat ja. niemand gewend was met een zaal van drie meter hoog te spelen. Ja. Dus alle, alle ballen die ook maar enigszins degelijk paasten, kwamen tegen het plafond aan. Ja. En zij waren gewoon gewend, ja, we moeten gewoon naar elkaar toe strepen en dan proberen we om er overheen te werken. Klopt, ja, wat, ja. ja, ik ja. kan me ook nog een keer herinneren dat we ergens in de zaal speelden waar de kleedkamers zeg maar aan de korte kant van het, van het veld waren, yeah. en dat Jeroen Donders kreeg gewoon in de, in de deuropening van de kleedkamer moest gaan staan te serveren. Wij wij hebben dus ook zalen uh, waar ze zeggen van uh, ja je mag met één voet in het uh, in, of je mag over de gele lijn heen staan want yeah. onze, onze achterkant is te, te, te kort dus. ja dat mag als, als, yeah. als de, de, de um, tussen de achterlijn en de muur Of ja, uh -huh. het einde van de zaal, uh, korter is dan twee meter, dan mag je mag je voet wat maken, ja. Ja, um, dat lijkt mij ook wel kut als je daar staan ja. moet trainen. Ja, nu nieuw gelegen is volgens mij echt twee meter en twee centimeter of zo. Het is echt <laughs> het is net, net, <laughs> net oké. Okay. Ja, ja. Ja, bij ons is het gewoon wel, uh, wel oké, okay. altijd. Ja. Maar Ik heb ook wel eens ja. in zo'n zaal gespeeld waar de netten aan de muur zitten nette aan... Dat oh, zei... dat er gewoon geen uit is, eigenlijk. Geen, nou, geen palen, zeg maar. Dus dat, dus dat gewoon... Dat is niet oké. Okay. Nee. Ik weet niet of het eigenlijk een serieuze wedstrijd was of dat het een keer een oefenpotje was. Ik denk dat de het tweede eigenlijk. Dat hoop ik. Ja. Nee, en verder, meestal hebben ze het wel oké okay voor elkaar, um, wat ik hier zie. Er staan vaak wel ook okay, oké okay degelijke netten. Yeah. En, en ja. En palen en zooi. Het ja. is zo nice als ze zo'n netten hebben die dan zo met, met vier... Van die dingen Dat die echt gewoon goed, goed strak staat. Ja, Ik vind dat vind toch lekker. Wij hebben, hebben al die span dingetjes ja. Dat, en dat ja, is oh echt, ja, dat is echt wel nice. Ja, als ze dat goed doen. Als ze, ja. Je kan er ook als iemand hem opzet die geen idee heeft wat hij aan het doen heeft. Dan heb je echt een, een superscheef net. Omdat alles dan uit het lood zit en zo. Maar, oh ja, ja. Want dan trekt hij er een in het midden heel hard aan. Uh, en dan wordt dat net helemaal scheef getrokken. Dus. Ja, dan trek je zo'n lusje, zo ja. een bochtje erin. Ja. ja. Ja, uh, oh, ik heb nog wel eentje. Er zijn ja. wel verenigingen en ik heb niet specifiek eentje in mijn hoofd, maar ze zijn er wel, waar, zeg maar, tussen de velden waar wedstrijden gespeeld worden, niet zoveel ruimte zit, ja. maar dan ook geen net. Ja. En dan, ik, ik heb, volgens mij heb ik dat de vorige keer verteld, ik heb lopen schreeuwen tegen een team uit de ja. derde klasse. Mm -hmm. die, die, die lieten die bal gewoon elke keer ons veld in rollen. Dat kan echt niet. Nee. Dus ja, en dat kan natuurlijk, het kan gebeuren als je, als iemand gewoon heel hard slaat. En, en je ja. kan er niet meer bij, dan is het oké. Okay. Maar als ja. jij die bal heel rustig ons veld in ziet rollen en wij zijn nog aan het spelen, de godverdomme achteraan. Ja. jong. Ja. Um, maar dat is dus op te lossen met een netje ertussen. Netje, ja. ja. Of zo'n scheidingswand. Scheidingswand. Ja. Hoewel, ik heb ook wel eens zo'n zaal gespeeld hebben, waar was dat ook weer. Is dat uh, zo'n omgebouwde schuur? Oh. Een team is het ook weer Waar, je, waar zeg maar die scheidingswand echt te dicht op, uh, op je veld zit. Dus waar je als, als paasloper niet lekker je bochtje kan maken. Zeg maar. Oh, zo ja, dat je gewoon <laughs> je voet tegen, het, uh, tegen de muur aan stoot. Ja, tegen die, ja. die zware metalen balk die er onderin hangt. Weet oh, zo so kut. Ah. Uh, nee, ik weet niet waar dat is. Drie brug? Dan kom we nog wel op. Nee. Nee, drie burgers is best wel prima zaal. Spelgo tekort, hè? Dat ja, dat is niks te, ja. Doen. Dat niks te doen? Nou. Zo groot zijn ze niet. Nee. <laughs> Kom, zou ze nog luisteren? Ik weet het yeah. niet. Um, laat het wat van je horen. En uh, als je ja. weet welke zaal, ik bedoel met die met die schijningswand die zo dicht erop zit, ik denk dat het Wijkbeduursteden is, maar ik durf niet zeker te zeggen. Ik weet dat ook niet. Hé, hey, nog een laatste vraag. Ja. De bank. Ja. Is die belangrijk? Ik vind, ik ja, ik vind wel wat toevoegen. Ook gewoon. Luikje ja, okay. uh, ja, als. als Als ik midden moet spelen dan, en ik mag uit voor de libero, dan ga ik wel even ja. zitten op de bank. Gewoon even, even bijkomen. Ik ben toch wel warm. Ja. Als ik niet hoef te spelen en ik zit daadwerkelijk op de bank, dan zit ik niet op de bank. Nee. Dan sta ik <laughs> te kijken. Ja. Ja. ja. ja. Ja. De bank is eigenlijk gewoon de plek waar je, je bidon wegzet. Ja, dat is wat iedereen doet. Ja. Ja. ja en waar de bidon van valt altijd ook. Ja. ja. Ja. Ja. Waar je je spullen en... omheen laat liggen en zo. Ja. Ja. Trog met snoep. Ja. Ja. Soms, heel soms, hebben ze twee banken op elkaar. Dat is beter, hè? Dat is wel chill. Dan ja. wil ik wel een keer een beetje ja. zitten. Ja, dat is waar. Nou ja, toch wat uh, te vertellen ja, <laughs> heb, heb je heb nog je... Uh, materiaal horrorverhalen? Laat het ons weten. Ja. We op je. Ik ben wel ja. benieuwd, want er zijn altijd wel dingen... Ten, uh, basketbal uh, uh, netten die half uh, over het plafond Ach, ja. heen hangen en zo... In van die zalen dat je denkt van ja, dit waarom? <laughs> van die verwarmingsbuis waar eindelijk ja. de ballen op blijven liggen. Ja, of uh, van die uh, ringen voor, uh, voor het gymnastieken die ze dan net niet omhoog gedaan hebben. Ja. Die dan in de weg hangen. Of zo'n houten vloer. Oh je ja. Het IJsselstijn vroeger, weet je wel. Zo'n zo hele stugge houten vloer. Ja, dat je, dat je gaat duiken en dat je dan zo iep ja. en dan sta je stil. Ach, ja dat je de, ja floorburn ja ja oké ja, okay. ja. Nou, genoeg verhalen over, uh, over materiaal ja valt me alles mee even kijken uh, ja neem jij de ja. leiding ja het voelt zich prima dat doe ik maar weer <laughs> ja, sorry sorry oké okay. oké okay, nee stand van de zaak in de competitie dan ja, Hè, ja. laten we daar eens naar kijken Goed idee. Als we dan kijken op slash poolstatistieken slash regio-west-h1i-4, dan uh, krijgen we te zien wat jullie aan het doen zijn. En dan Zeker. moet je twee keer, drie keer aan en uit. Tijssjön, please. <laughs> ja, en dan kijken we opeens naar jullie en dan ja. gaan we naar verliespunten. Ja, standverloop op verliespunten. En dan staan jullie... Wat is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Klopt dat? Uh, op verliespunten op staan verliespunten. we 1, 2, 3, 4, 5 toch? toch? Huh? Jullie zijn lichtblauw, toch? Ja. Oh, ja, sorry. Ja, zo, ja. Oh, maar we hebben ja, niet gespeeld. Maar heb... we op verliespunten staan we, hebben we wel een sproontje ja. gemaakt. Mooi. Ja, Ja, dat is goed om te weten, want uh, op de gewone stand, zeg maar niet op verliespunten... Ja. Daar staan we zevende. Dat is de PD-plek. Ja, dat is wel een beetje optie. Ja, dus als je verliespunten aanklikt, dan zie je dat wij... Nou, uh, ja, uh, Mayella en Viva Serie 4 hebben ingehaald. Ja. En VVU en Woerden ook onder ons houden. Mooi. Dat ja. is zo mooi als het zich een beetje uitvlakt, de competitie. Dat, uh, ja. dat je dan wel... Uh, Goed, uh, beter ervoor staat dan je denkt. Ja. Ja, dat, ja precies. Je moet, kijk, het lastige is, kijk, je kan niet op verliespunten... Als je zeg maar bovenaan in de pool staat... Dan kan je ervan uitgaan... Dat je minder verliespunten... Ja. Verliest. Mm -hmm. <laughs> dus zeg maar, als, je, maar als je in onze regionen zit... Dan moet je... Gewoon blij zijn met elke set die je pakt. Dus het, is, het, ja, het is wel tricky hoor. Het wordt wel uh, kiele kiele ik, voor, die, voor die zevende plek. Mm -hmm. Dat uh, ik, ja. gaat ja. bij ons het ook zijn, ben ik bang. Ja. Want uh, ja, als we dan naar ons gaan kijken. Ja. Wij staan nu uh, ook zevende. Uh, als ik mij niet vergis. Ja, ik vergis mij niet. Um, en als we naar verliespunten kijken, dan staan we gelijk met Xantos, uh, die we verslagen hebben gelukkig. Um, en wie is dat? Trivos, die we ook ah, ja. kunnen hebben... Dus ja, ik heb goede hoop dat we niet uh, ja. promotie uh, degradatie... Of nee, degradatie... Ja, ja, PD toch? Dan? Ja, promotiedegradatie. degradatie. Ja, ja. Dus het is de degradatie, ja. Ja, degradatie uh, wedstrijd hoeft te spelen of zo. Ja. Ja, ja jullie zitten, zitten duidelijk in een stijgende lijn in. Uh, uh, ja, we zijn het echt wel beter aan het doen dan in het begin van ja. het seizoen. En ja. ja, we hebben ook gewoon een paar... Ja, het begin van het seizoen waren... We begonnen met alle best wel goede teams ja En dat deed ook een beetje wat voor ons zelfvertrouwen. We moesten elkaar mm -hmm. een beetje ja. vinden. Dus, ja. Maar uh, ik, ben, ik ben overtuigd dat het goed gaat komen. Dat DVOL staat gewoon bovenaan trouwens. Dat, was het bang ja. dat is, dat is nou voor onzin. Ja nou, we hebben dus... Uh, wat hadden we tegen ze gedaan? 2, 3 of zo? Ja, die, die, die was, die was, was die niet doorgegaan. Ja, ja, maar ja. Da, de, daarvoor... Net, oh, net voor ja. uh, hebben we tegen ze gespeeld. En hebben we echt heel goed gespeeld. Um, ja, misschien in, uh... Uh, in um, Matrix hebben jullie 4-0 verloren oh nee we waren we wel eens uh, nee. oh ja de laatste twee sets hadden we dermate goed gedaan uh, 25, 23, 25, 22 dat ze daar misschien heel ah. bang van werden maar of was dat oh, een... alles? Nee, ja, ik weet het ook allemaal niet whatever in ieder geval niet uit, hey, ja. we deden het best goed tegen ze en misschien weten ja. ze daar bang van <laughs> Dus. Dat is wat je jezelf vertelt in ieder geval. Dat ja. ik mezelf verteld. Uh, ja. <laughs> ik probeer mezelf altijd een beetje uh, ja, hoopvol te houden. Uh, ja, nou, maar goed. Uh, uh, uh, positief. Uh, stijgende lijn. Ik denk dat ja. we wel wat hoger uit kunnen komen dan 7. Uh, ja. Dus dat uh, is wel mooi. Hoog, er staat natuurlijk ook een beetje met jullie programma wat je nog hebt. Yep. Hé, hey. en uh, komen we niet toevallig bij uh, het programma? voor? Uh, oh, wat, wat toevallig. Als ja, het zo bedoeld is, ja, ik ben een pro. Uh, 21 februari ga je appels schillen. Of ja, niet? eindelijk, eindelijk uit het naar uh, Woerden. Ja, noten kraken, uh, eitjes eitje pellen. Ja. <laughs> 26 februari ga ik hexagon inmaken. maken. In mijn thuis, eentje. Ja. Ja, ja, thuis. De dag erna ja. hebben wij Tovo uit puntje oh. weer competitie, al draait het uit. Ja. Laatste keer volgens mij in die uh, in die sporthol. Oké, okay, die gaat gesloopt ze worden. Gaan naar, ja, ze gaan naar Zuilen. Nee, uh, hij gaat nu definitief 100% naar de basketballers. Uh, oké. Okay. De kangaroos. Ja, ja, dus uh, Tover gaat naar Zuilen. Nee. al Zuilen. Huh. Jammer. Ja. Ze maken er vast wel wat van, maar... Uh, ja, nou ja, volgens mij is het ook op hier zal maar ja. Ja, maar qua kantine moet je ook altijd maar treffen. Zo. Ja, ja. Uh, getuigen, jullie vereniging. Mm. Jouw, jouw vereniging. Mijn oude. Ja. Ja, zweetje. Ja. ja, zweetje. Ja, <laughs> Wij gaan 12 maart Pegasus uitspelen. Ja, ook niet een hoogvlieger volgens mij, net als wij. Nee. Um, dus uh, ik hoop uh, dat we het daar goed gaan doen. Ja, wij spelen... Oh, wij spelen. dat heb ik verkeerd om het... Uh, ik gezet. We spelen 7 maart Spelen wij nog tegen Viva Heeren 4. Mm -hmm. uh, die zijn niet zo goed als Heeren 5. Uh, daar moeten we wel van winnen. Als we die PD-plek willen ontlopen. Belangrijk pot. Mm -hmm. Dan spelen wij ook op 12 maart, gelijk met jou, thuis tegen VC Houten. Okay. En die staan volgens mij op verliespunten. Oh nee, niet meer. Die stonden bovenaan tot, uh, tot deze week. Die mm. zijn nu ingehaald op DOSCO. Ja. Mm. Dus belangrijk pot. Volgens mij hebben we daar uh, uh, thuis, uh, de eerste wedstrijd tegen gespeeld. Ja. Yeah. Uh, uit was dat. Had meer ingezeten, kan me herinneren. Ja. Oké. Okay. Maar wel lastig, lastige wedstrijd. Goede potentie. Ja. En een beetje compleet? Of. Uh... 5 maart weet ik nog niet. Nee, weet gang. je niet. Ja. Nee. <laughs> uh, wij, uh, wij spelen 19 maart. Spelen wij Heij in de studentjes komen bij ons. Gezellig. Gezellig. En de dag na spelen wij uit bij Mayella. Yay. Weer in de Valge ja. ja. Lekker. Lekker. Lekker. Nou, tegen die tijd hebben wij wel weer een nieuwe podcast, denk ik. Ik denk het ook wel. Ik vind wel echt uh, dat. Dat niveau een beetje tekort schiet in de hoeveelheid wedstrijden. Uh. Nou, ja. Tenminste, jullie hebben er iets meer, maar drie wedstrijden in, in nou, twee maanden of zo. Ja, maar dan hebben we straks in maart hebben we er ook gewoon vier of zo. Ja. Het is ook gewoon nog lelijk verspreid over, de, over, over het seizoen ook. Ja, maar je hebt er, ja, er nergens op. Ja, ja. ik vind het uh, ja, zonde. Ja, dat is kan het. meer mee, denk ik. Ja, zeker waar. Ja, ja. Mooi geweest. Ja. Wil jij uh, kleren kopen? Dat kan. Nou, kleren.nl. Ja. Uh, kleren van de oh, ja. Yeah. Yeah. <lacht> Wil iemand ons in contact komen via een of andere social, dan zou ik Instagram aanbevelen. Ja. Uh, uh, Aniek. Kroniek van een kampioenschap. Ja. ja. Uh, thanks Aniek, heel fijn. Of uh, mail gewoon, uh, mag je drie keer raden waar naartoe? Kroniek, <lacht> van, een kampioen... <lacht> Kroniek van een kampioenschap, het gmail.com. Ja, of kijk gewoon op chroniekvandekampioenschap.nl naar mijn gevibecode homepage. Nice. Lekker. Ja. Bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, we zien jullie uh, op een kampioenschapsfeestje. Van uh, deze ofgene. of geen. Uh, of bij de PD-wedstrijd van ons of zo. Ja, ja zoiets. Dat is ook o. een soort, uh, soort kampioenschap, toch? Uh, ja. Uh, nou Kampioen. Yeah. Ik heb me wel al in de agenda staan. De PD. <laughs> ja. Ja, mijn vrouw is Ja. Je moet er wel zijn, ja. Ja, ja. en als ze die winnen, dan... Uh... Dan gaat er wel een pilsje of twee in. Dan gaat er wel een pilsje in, ja. Pilsje. Of een pilsje gesproken. Ga je wel bier drinken in de ja, wel. Ja, ik ga wel een paar biertjes drinken, o. maar ik maak het niet te gek. Dat, uh, nee. Ik schijn een kind te hebben tegenwoordig. En zo. Ja. Ik vind dat wel lastig hoor, want dan, dan, dan, dan, ga je, dan denk je van, nou, ik kan even lekker losgaan. Maar als er iemand, als ze ziek en zo en dan moet, moet naar het ziekenhuis... dan moet je wel kunnen rijden of zo. Ja, ja, ja, ja. Of ja, iets, top, ja. I don't know. Ja. ja, ik vind het altijd lastig. Ja, nee. nee. Het is ook gewoon... Ik ben ook gewoon niet meer... Het is ook... Het is wel echt... Ik ben niet meer gewend om pils te drinken. <laughs> nou ja, precies dat. Ja, ja. Weet je wel, ik drink dan gewoon... Nou, op een goede avond... Uh, Als oh, ik zeg drie, vier speciaal beaches, dan is het wel mooi geweest. Ja. Maar zo vijftien zo pils weghakken, dat ben ik echt niet, echt niet meer gewend hoor. Nee, dat moet je. Dat is, je werken. Dat is echt niet best. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, Dus ah, trainen. Ja. Trainen of, of niet. Het is misschien okay. wel, wel, wel gezonder. Oh god, dat ik dit ooit, op, ooit zou zeggen. Ik knip het eruit, Ben jij, dat ja. heb je met ook gedaan. Ja. Echt. Dit kan echt niet. Ik heb, wel, uh, ik heb wel de Bouke Special geïntroduceerd bij Focasa. Het barpersoneel begint het te snappen. <lacht> dus nice. ik, ja, Ik heb het verhaal verteld en toen vonden ze het wel mooi. Dus <lacht> ik, hij staat nu ook op de kaart. Nee, hij staat nog niet op de kaart. Dat. Uh, <lacht> Nee, onze kaart is veel te fancy dat daar een buikspecial op... Uh, <laughs> We hebben gyoza en shit, hè? zeg maar, als, als snackje. En, en unox, en, en, en unox met, met spicy saus eroverheen. En mm. Uitjes en weet ik veel wat. Ja. En pannenkoeken en poffertjes. En, uh, pannenkoeken poffertjes? Ja, ook. Mm. Frietjes. Wat kosten die dan? Oeh, dat weet ik niet. Veel te veel waarschijnlijk. Met één ingrediënt. Nou nah, fuck it. Okay, ik hou <laughs> niet. doei. doei. <laughs> oh nee, bij, bij pannenkoert is het 43. <laughs> <laughs>